Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is bij Nieuwekerk aan de IJssel de rechte rijstrook dicht. Er staat 3 kilometer file vanaf knoopend gouden. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Sandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leg je lekker uit en zie je In Circus Sandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In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 My So bad.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 Want uh, zoals traditioneel getrouw uh, vindt vandaag uh, de 4 de uur race plaats van uh, de Syntex nieuwjaarsrace. Daar gaan we om kwart over twee even vooruit blikken, want die race begint, of staat gepland om om 3 uur te beginnen. Om kwart over twee gaan we even vooruit blikken naar deze race, want Willem uh, houdt voor ons de, de kwalificatie in de gaten. En zal daarna live verslag doen vanaf het circuit. Dat allemaal om kwart over twee. Half drie hebben we natuurlijk uiteraard het weerbericht. Blijft het zo, wordt het wat beter. U hoort het allemaal om half drie.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 En om kwart voor vijf het gedicht van het jaar, kan ik wel zeggen. Want de titel van het gedicht van het jaar is 25 jaar. Dus de liefhebbers daarvan, dat allemaal om kwart voor vijf. En Sandforce Nieuws in het kort, zoals gezegd. En natuurlijk veel muziek. Nogmaals, een hele goede middag. En hier is Klaps. slow up, shake this just to my mind.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 come Favoriet en nieuwe hit van uh, collega Albert-Jan Vos. Hoor je en de single van uh, Kops, dat was Wolk. Zo, dadelijk gaan we het hebben over de race en rij vandaag op circuitpark Zalvoort. Even na drie uur start de nieuwjaarsrace. En Willem van Huis Dinsen, houdt ons daarvan op de hoogte.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 Tijden van de kwalificatie, dan zie ik uh, dat de snelste was en dat is niet verrassend. Uh, de equipe uh, De Heus uh, van Splunteren, die actief zijn in een uh, Wolf GB08, is een sportscar. Die draaide uh, een beste tijd van 1 minuut 54 en nog een paar tienden.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 Pieter Euzer, dacht ik dat hij heet... met uh, Marcos uh, is. Die uh, winter- endurance-kampioenschap... heeft ook een aantal uh, verschillende klassen. Vier in totaal. Die drie die ik net opnoemde... die komen uit groep 1. Dat zijn uh, ook de snelste auto's. Dus vandaar dat die op 1, 2, 3 staan. Maar dan kijken we verder op het veld. Uh, in de klasse 2 is het... de uh, van de Ven Knap... die de snelste tijd wist het, uh, te veroveren. En in klasse... 3 is het uh, Morin met Niels Langeveld. Die rijden niet in de door hun gebruikelijke uh, brede Renault Clio, maar in een BMW Compact. En om het dan even compleet te maken hebben we ook nog klasse 4. Daar is het de equipe Baas, Verhoeven Roelenveld, die met een Volvo S60D de snelste tijd wist uh, te veroveren. Maar dat dus, uh, is één groot rijdersveld, verschillende klassen, zoals je net uh, ons uh, doet uh, weten.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 Oké, okay. we gaan er vervolgens nog. Je bedoelt De start zal waarschijnlijk iets later zijn dan, dan, dan drie uur. Ja, zo rond half vier. Dat, eh, komt, ja. dat komt voor jou mooi uit, want jij gaat nu gelijk door naar het circuit om straks ons live verslag te doen van de race. Nou ja, ik heb vier uur de tijd om te winnen. Zo is dat, Willem. Oké, okay. Willem, ik zou zeggen, we bellen om kwart over drie voor de, de stand van zaken. En dan live vanaf het circuitpark Zandvoort. Tot zo. Dat Tot zo. Dankjewel Willem voor deze de nieuwe aarsrace. We volgen vanmiddag bij CFM Zandvoort op zaterdag. Het is tijd voor Burnt Rubber. Hier is de Capband.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 Tot en met morgen kan er dus nog geschaard worden. Was er was gisteravond de, de finale van het curling. Gewonnen door het cafeetje. Het cafeetje, het cafeetje. Het cafeetje. En vandaag is de traditionele disco on ice. En dat zal vanaf 5 uur een keur aan dj's het publiek vermaken met allerlei soorten en stijlen muziek. En is er zelfs een mystery guest. Weet jij wie die mystery guest wordt? Ik heb geen idee. Gaan we nou, het verklappen? Uh, ja, verklap maar. Ja, iets smits. Ja. Luna. Luna. Dus dat wordt een uh, hele mooie disco on ice vanavond vanaf 5 uur.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 Up town, funk you up. Uptown funky up town, funk you up. Up uh, town, funk you up. I said, Uptown funky Up town, funk you up. Uptown funky up uh, town, funk you up. Uh, Uptown funky up town, funk you up. Up town, funk you up. Come on, dance. Jump on it. If you suck, and flown it. If you freak, and own it. Don't beg about to come show me. Come on, dance. Jump on it. If you suck, and flown it. What a Saturday night! Ja, zo meteen rond de uh, half vier, dan gaat de nieuwjaarsrace op Siqui Park Sanford uh, vast straks. We hoorden juist van Willem van deze. En of het droog gaat blijven tijdens deze nieuwjaarsrace, dat hoor je nu van collega Vos. Weerbericht. In het CIVM weerbericht voor de komende dagen, Albert Jan. Gaan we eens even terug naar gisteravond. Gisteravond was het nog vrij helder, maar afgelopen nacht nam de bewolking de toe... Op de nadering van een depressie. En deze depressie zorgt voor een regenachtige zaterdag vandaag dus. Dus sliks eh, zou ik me niet onder de auto's doen als ik coureur zou zijn. Vanwege een tijdelijke daling van de temperatuur... kan er vanmiddag ook nog smeltende sneeuw vallen. De temperatuur stijgt naar maximaal 5 tot 6 graden. Maar vanmiddag in de neerslag is het hooguit uit een graad of 3, 4. De wind waait eerst uit het zuidwesten en later vandaag uit het noordwesten... en is matig tot krachtig van kracht. Windkracht 4 tot 6.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 Het weer. Zie het dan ja, Robert Jan, we gaan hem weer een keer draaien. Hier is Casebo en I like shopping. Het regenachtige zaterdagmiddag bij CFM. Gingen we terug naar de jaren 80 met Narada Michael Walden. Joris met Kimmy, Kimmy, Kimmy. Nou, inmiddels in de studio van de CFM gearriveerd is Ton Arissen. Goedemiddag, Ton. Welkom. Goedemiddag allemaal. En voor iedereen uiteraard nogmaals de beste wensen voor 2015. Goed, waarvan acte? Dat geldt natuurlijk ook voor jou. Wordt het een swingend jaar voor jou? Ik hoop dat het een heel swingend jaar wordt. We hebben.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 Ja. We zullen een speciaal cocktail offereren. <laughs> maar goed, het weer, het is januari. Maar goed, in ieder geval zijn we komende jaar verzekerd weer van JS aan zee. Is. Ja. Dat is mooi om te horen. Dat is mooi om um, te horen. Je hebt ook uh, vorig jaar, uh, in een van de keren dat je hier was, ook een beetje een soort dinner achtig iets uh, wellicht in de programmering opgenomen. Uh, hebben we dat al vastere vormen aangenomen? Dat uh, gaan we proberen uit te voeren met. Uh,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 Ja, binnenkort in Zandvoort, dat is eigenlijk moet ik zeggen. Hè? 10 januari, vanaf 10 januari, 4 zo is het. Nou, een lekkere zonnige muziek, Ton, dat gaat helemaal, uh, helemaal geweldig worden. Dus volgende week zaterdag vanaf 4 uur. Het is 10 minuten voor 3 geworden. Nogmaals een hele goede middag en welkom bij CFM. Zandvoort op zaterdag is bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Met nu de zinger van Toto, hier is Tap Loving You. Dat was dus heel van Toto, je hoorde, Stop Loving You. Morgen is het uh, nieuwjaarsconcert uh, in de Agathekerk vanaf uh, drie uur s middags. En uh, CFM zet hem live uit. En nu is de generale repetitie al daar gaande. We gaan eens even een klein stukje luisteren.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 So And